Remons Remer met het NWS Journaal. IJsland heeft het waarschuwingsniveau voor de vulkaan de Bardabunga verhoogd. Er is nu code oranje uitgegeven en dat is het op één na hoogste dreigingsniveau. In korte tijd zijn honderden aardbevingen gemeten rond de vulkaan. En mocht de vulkaan uitbarsten, dan kan dat voor veel problemen zorgen. In 2010 werd het vliegverkeer in Europa ontregeld... omdat een andere IJslandse vulkaan, de Eyjafjallajökull, as uitstoten. Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden leden miljarden verliezen... omdat duizenden vluchten geannuleerd moesten worden. Het Oekraïnse leger zegt dat separatisten een konvooi met vluchtelingen uit Lugansk... met raketten hebben beschoten. Tientallen mensen zouden zijn omgekomen in de brandende bus... zonder wie vrouwen en kinderen. Lugansk is in handen van de pro-Russische separatisten. De separatisten zeggen dat ze niets weten van de beschieting van een konvooi... en zeggen dat het Oekraïnse leger zelf heeft geschoten. Een aantal grote internationale bedrijven heeft gezamenlijk aangifte gedaan tegen de bazaar in Beverwijk. De bedrijven zeggen dat de bazaar de handel in nepartikelen bevordert. De afgelopen tijd hebben de bedrijven diverse keren testaankopen gedaan. En in 90% van de gevallen waren de artikelen namaak, zoals Armani en Chanel zeggen ze. Een woordvoerder van de bazaar zegt dat de aangifte wordt onderzocht. In Australië is een man voor de ogen van zijn vrouw gegrepen door een zoutwaterkrokodil. De 57-jarige man zat te vissen in de monding van de Adelaide rivier. De zoutwaterkrokodil sloeg toe toen de man aan de waterkant een vastzittende vislijn wilde losmaken. Zijn vrouw die alles zag gebeuren raakte in shock en is door een medisch team opgevangen. De politie heeft na een lange speurtocht een krokodil aangetroffen en doodgeschoten. En bij dat dier zijn menselijke resten gevonden. Het weer verspreidt over het land nog buien, soms met onweer. Het is 16 tot 19 graden. Later vanavond verdwijnen de meeste buien, maar van nacht en morgen gaat het weer af en toe regenen. Er zijn ook zonnige perioden en het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Nee, <tot> <tot> tell me i'm more want...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 Es la fuerza que te lleva, que te busca en que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. es un sentimiento casi una obsesión. Si la fuerza es del corazón, es algo que te líe, una descarga de energía, que te va quitando la razón. te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza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 Is de feest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 Via, via, vier via in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, vier, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia of one innamorato of you, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip, chip, -oh. do do do do caldo c'è una azzurro fuori piove un mondo freddo that's wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby. that's wonderful it's wonderful that's wonderful I dream of you chips chips chips do do do do do chip boom chip do do do do chip boom chip do do do do do